Vooral huizen die zijn gebouwd op een stalen fundering hebben last van verzakking. Het gaat om huizen in minstens 83 gemeenten in het hele land. Maar volgens het kenniscentrum worden de funderingsproblemen in maar 10 gemeenten aangepakt. De kosten voor herstel kunnen al snel oplopen tot 100.000 euro per woning. Venezuela heeft de grens met buurland Colombia voor een deel gesloten. Aan de grens staan veel hulpgoederen die later vandaag het land in zouden worden gebracht. Of dat nog doorgaat is onbekend. Oppositieleider Guaido heeft opgeroepen de goederen het land binnen te laten... maar de zittend president Maduro wil geen hulp van westerse landen. Eerder accepteerde hij wel hulp, hulpgoederen uit Rusland. Venezuela zit in een economische crisis en heeft grote voedseltekorten. In de Franse Alpen is het vandaag Zwarte Zaterdag. Op wegen richting de skigebieden wordt extreme verkeersdrukte verwacht. Vooral ten oosten van Lyon komen automobilisten in urenlange files... In Nederland is gisteren in het Midden- en Zuiden de voorjaarsvakantie begonnen. Daarom rijden vandaag veel mensen richting de sneeuw. Ook in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland worden lange files verwacht, zegt de ANWB. Voor het eerst is een passagier met de commerciële ruimtevaartmaatschappij Virgin Galactic de ruimte ingereisd. Het toestel Unity vloog 89,9 kilometer boven de aarde... Dat is de hoogte waar volgens de Amerikaanse luchtmacht de ruimte begint. Tijdens de ruimtereis werd een snelheid van ruim 3500 km per uur gehaald. De passagier was het hoofd van de astronautenopleiding van Virgin. Later dit jaar wil het bedrijf met betalende passagiers de ruimte in. Het weer? De zon gaat vandaag flink schijnen. Alleen in het noorden en oosten is er een beetje sluierbewolking. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate, Verkeersupdate.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 Take my hand. to do and there's nothing Ja,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 See www.zfmzandvoort.nl them.